Middernacht, 11 september, Mark Visser met het NOS Journaal. Zowel premier Rutte als Diederik Samsom zeggen klaar te zijn om het torentje te betrekken. In het tv-programma Nieuwsuur zei Rutte dat hij heel graag door wil gaan als premier. Kunnen zoveel mensen aan het werk helpen en meer veiligheid bieden? We liggen op koers, al dus de VVD-lijsttrekker. Samsom benadrukte dat juist hij een goede leider voor Nederland zou zijn... omdat hij de idealen, de wilskracht en de energie zou hebben om Nederland verder te helpen. De kiesraad en de regering zijn niet onder de indruk van de kritiek op het volmachtssysteem bij de verkiezingen. De Europese OVSE vindt het fraude gevoelig en tegen het principe van one man one vote. De schatting 10% van de stemmen in Nederland wordt inmiddels een volmacht uitgebracht. Komt na de verkiezingen wel een onderzoek naar het exacte aantal volmachten en naar de vraag waarom zoveel mensen iemand anders machtigen. Bij de schietpartij bij het meer van Annecy is maar één wapen gebruikt. Omdat er 25 kogelhulzen waren gevonden, hield de politie rekening met meerdere wapens. De politie heeft vandaag voor het eerst kort met een meisje van zeven kunnen praten... dat de schietpartij overleefde. Ze ontwaakte gisteren uit de coma. Bij de schietpartij werden haar vader, moeder en oma gedood... en ook een visser die waarschijnlijk getuige was. Haar zusje van vier overleefde door onder de rok van haar moeder weg te kruipen. In Raalte is een wethouder opgestapt omdat er asbest werd gevonden op een terrein dat hij aan de gemeente had verkocht. De wethouder verkocht de grond in 2006, zodat een bedrijventerrein kon worden uitgebreid. Er werd een groot stortgat gevonden waarin ook asbest zat. De sanering kostte 2 ton en Raalte wil dat de wethouder dat betaalt. De wethouder treedt nu af om een rechtszaak te kunnen aanspannen. Het weer toenemende de bewolking en vannacht 14 graden... Overdag vanuit het westen regen en later misschien nog wel wat zon. Het wordt een graad of 19. Dat was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeier. Goedenavond en uh, hartelijk welkom. Weet u het al voor aanstaande woensdag, of zweeft u nog? En zweeft u langzamerhand zo boven de hoofden van die pratende koppen op televisie... de huiskamer uit en het universum in. Um, omdat u... Ja, misschien bent u wel, herinnert u zich nog wel het interview met Willem Schinkel deze zomer... een socioloog die ook een boek heeft geschreven, De Nieuwe Democratie... waarin hij zegt dat uh, alle partijen min of meer D66 zijn geworden. Dat we het grote tijdperk beleven van de depolitisering. Het gaat over probleemmanagement, maar echt iets te kiezen... Nee, er valt niet meer te kiezen. Dat is Willem Schinkel. Um, we gaan u een handje helpen, want het gaat toch over de toekomst van Nederland. Deze week bij Kazerluna. We zijn er vorige week mee begonnen en vandaag en morgen doen we dat ook nog. Wij stellen de vraag, wat is er nou eigenlijk werkelijk aan de hand in Nederland? Hoe moet het in de toekomst en op welke partij moet u dan stemmen? O oh, zwevende kiezer, we helpen u een handje. En we doen dat met mensen die aan de zijlijn staan die zien het namelijk beter. Vandaag de hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis in Utrecht... Bas van Bavel. Hartelijk welkom, Bas. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom aan de zijlijn, moet ik dan zeggen, natuurlijk. Heb jij de debatten gevolgd? Bijvoorbeeld het debat nou, vanavond tussen Samson en, en Rutte? Een beetje. Een beetje? Ja. Het oh, klinkt niet erg uh, enthousiast. Mijn enthousiasme is afgenomen in de loop van... Uh... Het van, van alle debatten. Ja, hoe komt dat? Um, Te veel hetzelfde. Um, het is zijn ontzettend interessante en belangrijke verkiezingen. Er staat heel veel op het spel. Um, allerlei keuzes die we nu moeten maken... over de inrichting van de economie en de samenleving. Um, de partijprogramma's van de politieke partijen... die, die verschillen ook duidelijk... Um, alleen in de, de debatten die gevoerd worden... komt dit uh, niet voldoende uit de verf. En wie ligt dat? Um, het format van de debatten lijkt me het grote probleem. Als je iedere keer wordt gedwongen om je standpunten... in tien seconden naar voren te brengen... Ja. en iedere uitspraak die wordt gevolgd door uh, applaus van, uh, van de achterban... dan wordt het een soort tenniswedstrijd in plaats van ja. een uh, politiek debat. Dat is ontzettend jammer, want uh, als je kijkt naar wat er te kiezen is... Dan zou je kunnen zeggen, we kunnen er nu voor kiezen om uh, heel veel dingen over te laten aan de markt. Zoals we de afgelopen ja. 15 of 20 jaar hebben gedaan. We kunnen teruggaan uh, naar de overheid die, uh, die uh, het, het welzijn van de mensen, economie en samenleving garandeert. Of we kunnen uh, meer toevertrouwen aan het organisatievermogen van de mensen zelf. En dat zijn drie mogelijkheden die we kunnen kiezen. Um... Ja, wacht even. Dan ga ik je toch... Want ik, ik begin dan met, met, een, met een suggestie dat het volgens Willem Schinkel... Ja, die, ja. die ben ik toevallig net aan het lezen. Dus dan... Um, dat dat is het lezen. kiezen dan. ga je resultaat voor. Vind je dat in? Ja, ga je gewoon. Uh, pagina 36 van zijn boek uh, De Nieuwe Democratie. In een tijd van ideologische dakloosheid biedt het museum onderdak. Hij beschouwt Nederland als een museum. Maar dat wil niet zeggen dat onze tijd niet langer ideologisch is. Wij maken integendeel de nagenoeg onbetwiste dominantie mee van de ideologie dat we eindelijk niet langer ideologisch zijn maar de dingen realistisch kunnen bezien... en de problemen van het leven stap voor stap aan kunnen pakken... zolang we maar verzekerd zijn van onze cultureel muziale huls. Onze ideologische uitputting wordt onder meer zichtbaar in het feit... dat de VVD niet meer liberaal, het CDA niet meer christelijk... en de PvdA niet meer socialistisch is. In het feit dat we niet meer in 1966 leven, dat waren opwindende jaren... dat een partij voor de vrijheid dagelijks met een nieuw verbod komt... dat de SP, net als ieder socialisme, vooral een nationaal socialisme voorstaat... en dat we kleurenblind zijn voor alles wat groen en links is, maar, en dan komt het eigenlijk, die ideologische uitputting bestaat vooral ook uit een gebrekkig vermogen alternatieven te formuleren en het als gevolg van zwelgen in het cynische realisme van de enig overgebleven ideologie die van mondiaal neoliberaal kapitalisme was getekend. Dat is mooi dus het ook, gezegd, ja, um, het is misschien iets te negatief, uh, want er is wel degelijk wat te kiezen. En de verschillende alternatieven die liggen eigenlijk voor het grijpen. Ik denk ook dat verschillende partijen daar uitgesproken ideeën over hebben. Maar nogmaals, het gaat erom hoe komt dat naar voren... en hoe kunnen de kiezers kennis nemen van de verschillende ideeën. Nou, daar heb ik grote twijfel over. Dit format, deze verkiezingsdebatten... die zijn niet geschikt voor een echt inhoudelijk debat. En waarom doen de politieke partijen daar mee? Geen vrouwenideeën. ideeën. Zouden zij dat collectief moeten, de lijsttrekkers, collectief moeten weigeren? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, als je echt je vak serieus neemt, als je echt uh, staat uh, voor ja, de dingen die je naar voren wil brengen... Dan, dan, uh, dan moet je dit niet op deze manier ja, Maar dan willen. wordt het toch op televisie, ook al noemen we het allemaal politiek... en in die zin uh, sluit dat er misschien dan misschien toch een beetje aan bij die visie van Schinkel... niet meer politiek bedreven op televisie. Er wordt een spel gespeeld. En dat zie je misschien vanavond bij Samson Rutte ook wel. Je noemt het zelf een, een tenniswedstrijd. Hè? Wij volgen overigens met Marcella Mesca vanavond ook nog de finale van de US Open. Dus dat klopt allemaal als een bus. Um, het is een wedstrijd, een spel. Maar niet politiek. Dat lijkt zo, ja. En dat is ontzettend jammer. Want nogmaals, er is ontzettend veel te kiezen. We staan voor hele grote opgaven. Economische. Ja, daar wordt heel veel over gesproken. Uh, maar... Bijvoorbeeld ook de verduurzaming van de economie... waar wat minder over wordt gesproken. Dat is ja. toch ook een grote opgave. Um, we zien dat er een zekere polarisatie ontstaat binnen de maatschappij. Uh, over allerlei vormen van polarisatie is gesproken... maar misschien over de, de, materiële, de toenemende materiële ongelijkheid... Ja. binnen de samenleving. Daar wordt nauwelijks over gesproken. En dus er zijn onderwerpen die heel erg in de aandacht staan... en die zich heel erg lenen voor dit... Uh, ja. ja, dit politieke debat zoals we dat nu zien. Maar andere onderwerpen die misschien veel belangrijker zijn voor de toekomst... die komen nauwelijks aan de orde. Mm. En die willen we vanavond juist wel aan de orde stellen. Dat zou heel goed <laughs> ja. ja. En daarvoor hebben we je uitgenodigd. Het zijn er drie. Het zijn drie grote onderwerpen. Vermogensbelasting. Vermogensbelasting, let op dat woord. Groei en hervorming, CQ-bezuinigingen. Um, Bas van Navel, je bent hoogleraar dus in Utrecht... Um, en je bent daar ook coördinator van het kenniscentrum... Instituties van de Open Samenleving. Mm -hmm. Zo werken die universiteiten steeds vaker trouwens. Dat ze een, dat er, dat er, je geeft niet alleen les of je doet onderzoek... maar je hebt ook een centrum, een kenniscentrum. Instituties van de Open Samenleving. Ja. Wat is dat? Instituties zijn eigenlijk de, de spelregels. Dus hoe, hoe richten we de samenleving in? Hoe geven we de interactie, het verkeer tussen mensen, vorm? Nou, die instituties, die regels, dat kunnen formele regels zijn. En zoals wetten. Maar dat kunnen ook informele regels zijn, zoals normen of gewoontes. En die bepalen hoe wij handelen. Hoe we met elkaar omgaan. Hoe we economisch handelen, maatschappelijk handelen. En dat heeft een effect op de ontwikkeling van de samenleving van de economie. Wat wij willen begrijpen, en met wij bedoel ik een grote groep mensen in Utrecht. Economen, sociologen, bestuurskundigen, juristen, historici. Wat we willen begrijpen dat is waarom slagen sommige samenlevingen er beter in dan andere. Om de gewenste effecten te bereiken. Ja. Effecten zoals welzijn, veiligheid, vertrouwen. Uh, stabiliteit. Uh, bestendigheid tegen crises. Sommige samenlevingen die slagen daarin. Andere niet. En hoe staan wij daarin dan uh, Nederland? In dat perspectief? Mm, dat is een, een goede vraag. Um, ik denk dat we ons wel gelukkig mogen prijzen. Met een heleboel kenmerken van de Nederlandse samenleving. Um, aan de andere kant zijn er ook wel. Elementen die ik wat kritischer zou beoordelen. Of die misschien een risicovormen en bedreiging vormen voor de toekomst. Nou, als het gaat om uh, de, het duurzaamheidsgehalte van onze economie, dan scoren we niet goed. Dan staan we in Europa min of meer onderaan. Als we kijken naar de investeringen die we plegen in onderwijs en onderzoek, staan we op de Europese ranglijst opnieuw bijna onderaan. Als we kijken naar, ik noemde het al, de, de toenemende materiële ongelijkheid, met name de vermogensongelijkheid, doen we het niet goed. En dat zijn allemaal aspecten die ons uh, welvaart, zeker ons welzijn, uh, bedreigen. Hm. En waar we nu iets aan moeten doen, um, om ervoor te zorgen dat uh, onze kinderen in een even... Ja, prettige omgeving, met een even hoge levenskwaliteit zullen opgroeien als wij. Je zegt Bas van Bavel vermogensongelijkheid. Je hebt daarbij gezegd dat het niet, eigenlijk niet in de aandacht uh, staat. Mm -hmm. Het gaat wel voortdurend over inkomen, maar dat is, het, dat is het niet. Het is echt iets. Je bedoelt daar echt uh, vermogensongelijkheid mee. Hoe groot ja. is die ongelijkheid? Um, nou, ja, wat je zegt, dat is, dat is terecht. Als het gaat over ongelijkheid, dan zullen de meeste Nederlanders zeggen... nou, dat is eigenlijk geen probleem. Ja. Um, Verwijzend naar inderdaad de inkomensongelijkheid. En de inkomensongelijkheid in Nederland, die is niet hoog. Die is iets onder het gemiddelde van de westerse landen. Maar er is nog een tweede vorm van materiële ongelijkheid... en dat is inderdaad de vermogensongelijkheid. Uh, dus de, de verdeling van de rijkdom... En hoe groot die ongelijkheid is, dat weten we eigenlijk niet heel erg goed... omdat de gegevens nagenoeg ontbreken. Dat is heel merkwaardig. Deze vorm van verdeling van rijkdom, zou je zeggen... moet in het brandpunt van de aandacht staan. En het gaat over de verdeling van de materiële mogelijkheden. Maar dat is niet het geval. We weten nauwelijks hoe dit, hoe dit zit... Oh, maar je hebt er wel een idee over. Want je zegt, je ja. stelt dat, het, dat die vermogensongelijkheid groot is in ja. Nederland. Ja, met, met een collega ben ik begonnen met hier onderzoek naar te doen. En alles wijst erop dat de vermogensongelijkheid, de verdeling van het private vermogen. dat, dat, dat die verdeling in Nederland buitengewoon ongelijk is. Kun je, je daar een cijfer van geven of een indruk van geven? Ja. Als je dan toch. Ja, als je zegt volledige ongelijkheid. Dus als één persoon in de samenleving alle rijkdom in handen heeft, is één. En dan geef we het cijfer één aan. Um, volledige gelijkheid. Wanneer iedereen in de samenleving precies evenveel vermogen heeft... dat is het cijfer nul. Dan zitten wij op ongeveer 0,85. En dat is heel hoog. Dat is hetzelfde niveau als in de Verenigde Staten. En dat is hoger dan bijvoorbeeld in Engeland... Um, dus daarmee zitten we echt aan de top in, uh, in de wereld. Dus dat heel veel geld is verdeeld, is, is, uh, zit bij een hele kleine groep. Een hele kleine groep. -mensen. Um, en die groep die is heel erg klein. En het gaat om enkele duizenden huishoudens. Jij ja, bent historicus eigenlijk hè, van, van, uh, van mm -hmm. huishoudensuit. Is dat, is dat gegroeid in de loop van jaar? Is dat een gevolg van, het is het, twintig jaar marktwerking en uh, neoliberale ideologie? Ik vind het wel een goede vraag, maar ik kan hem niet beantwoorden. En dit is echt. Uh, zeer uh, ernstig, omdat um, eigenlijk zouden wij enorm geïnteresseerd zijn... in de vraag die je nu stelt. Uh, we, we hebben de afgelopen twintig jaar hebben we geëxperimenteerd... met uh, het overlaten van steeds meer taken, ook maatschappelijke taken... aan de markt. Uh, dat is met een uh, tamelijk grote radicaliteit... hebben we dat, uh, dit principe overgenomen, ingevoerd dan zou je willen weten wat voor effecten heeft dat bijvoorbeeld op de verdeling van de rijkdom. Maar we weten het eigenlijk niet. Het onderzoek is nog lang niet zover dat we dit kunnen bepalen. Hmm. Nou, dat heeft uh, twee redenen. Ten eerste, um, de gegevens die, die ontbreken nagenoeg, die zijn niet goed verzameld. Maar ten tweede is denk ik de reden dat het staat gewoon niet op de agenda van het uh, politieke en maatschappelijke debat... Uh, er wordt geen aandacht aan besteed, dus vindt het ook geen weerklank... dit onderwerp in de wetenschap. Dus ja, dat is... Is, is, er, is er... Nou, niet in de wetenschap, oké. Okay. Ook niet in de wetenschap. Maar, en... maar ook niet bij de politiek... Is er geen politieke partij bij wie dit onderwerp in goede handen is? Nou, nauwelijks geloof ik. SP maar... ook niet? Ja, Je zou eerst moeten weten, hoe zit het precies? En daarna moet je inderdaad weten, precies de vraag die je stelt... Waardoor komt het? En dan zou je erover kunnen nadenken wat je dan zou kunnen doen... Ik wil er wel iets meer over zeggen. Ja. Um, ja, we hebben in Nederland hebben we twee uh, vormen van, uh, van vermogen. De ene zit in de pensioenfondsen. Daar kan ik misschien straks nog iets over zeggen. Dat is een enorm uh, bedrag. Honderden miljarden. Maar daar kun je niet aankomen. Daar kun, je kunt niet bepalen wat je daarmee doet. Je kunt er niet vrij over beschikken. Waar het mij om gaat, dat is het private vermogen... waar je wel over kunt beschikken. Dat is, wat heb je op de bank staan? Aandelen. Um, Deelneming in bedrijven. Een huis of ander onroerend goed. Minus de schulden die tegenover staan, Hypotheekschuld bijvoorbeeld. Nou, wat er dan overblijft, dat is het vermogen. Daar gaat het om. Kun je vrij over beschikken. Het geeft dus een enorme handelingsvrijheid. Je kunt je, kunt je meer veroorloven. Zeker waar het gaat om grote uitgaven. Dan mensen die geen vermogen hebben. Ehm... Wat is daar interessant aan of wat is daar belangrijk aan? Dat is, zijn verschillende aspecten. Eén is dat op het moment dat de overheid zich meer terugtrekt... Mm. Um, uh, overheidstaken, inkrimpen, sociale voorzieningen worden versoberd... dat mensen sowieso meer een beroep moeten doen op hun spaarpot... op het vermogen dat ze hebben opgebouwd... Uh, voor een dure operatie in het buitenland. Om je zoon of dochter... Uh, een extra masteropleiding te laten volgen, enzovoort. Daarvoor moeten mensen in toenemende mate een beroep doen op hun vermogen. Dus het belang van vermogen wordt steeds groter. En is het dan ook zo als die, dat de concentratie van veel vermogen bij een hele kleine groep mensen... betekent dat ook automatisch dat er een groot deel van de bevolking niet beschikt over dat vermogen? Ja, dat klopt. Dus er is helemaal geen vangnet voor die mensen, terwijl de overheid zich terugtrekt op essentiële uh, dossiers... Als de overheid zich verder terugtrekt en mensen, ze, moeten, en, en mensen moeten dan een beroep doen op hun vermogen, dan ontstaat er een groot probleem. Want inderdaad, 10% van de mensen heeft een negatieve vermogenspositie, schulden, netto schulden. Ongeveer 40% van de mensen, van de huishoudens, heeft geen vermogen. In totaal, de helft van de huishoudens, kan niet over hun eigen vermogen beschikken. Um, maar dan snap ik niet dat daar niet politiek gewin te vinden is. Door de po Politieke partijen laten dit dus liggen. Dit onderwerp, ja, dat klopt. Ja. Maar er is nog meer over te vertellen. Want um, als we nog een stap verder gaan en het verbinden aan de economie. Um, als je vermogen hebt, dan kun je dat investeren. Dan kun je zelf bepalen wat je met dat geld doet. Um, het maakt enorm veel verschil uit of dat vermogen in kleine porties is verdeeld over mensen die daardoor economische handelingsvrijheid krijgen. Of dat in handen is van een kleine groep mensen. Want die bepalen in feite dan in welke sectoren of welke onderdelen van de economie er ge geïnvesteerd wordt. En in welke niet. En ook waar dat gebeurt. Of dat in Nederland gebeurt of in het buitenland. En dus het geeft een enorme economische ja. macht. Bovendien. Uh, vermogen uh, geeft ook de kans om invloed uit te oefenen op de samenleving en op de ja. politiek. Vandaar dat eigenlijk de afgelopen eeuwen um, de vermogensongelijkheid... het meest in de aandacht heeft gestaan als iets dat nou ja, verwerpelijk is... en aangepakt zou moeten worden, omdat mensen aanvoelden... dat hierin de sleutel ligt naar een meer gelijkwaardige samenleving... die ook aan mensen, alle mensen, handelingsvrijheid... Ja. Bied. Ja, maar wij zijn ermee opgehouden. En wij zijn ermee opgekomen. En, dan... en, en iedereen zit erbij te slapen. Ja. Moet je dan te constateren. Ja. In, in Frankrijk, het nieuws vanavond, de rijkste Fransman, dat als het gerucht gaat, zag ik hmm. bij een Nieuwsuur, heb je misschien ook wel gezien, uh, de rijkste Fransman denkt erover om een Belg te worden, vanwege, dus dat was de suggestie, vanwege de, uh, het voornemen van uh, Hollande om een nieuw belastingtarieven in te voeren van 75 procent. Mm -hmm. Dat gaat niet over het vermogen. Dat, gaat, dat is inkomen, in, inkomenspolitiek. Ja, als dit goed geïnterpreteerd is dat dat de reden is... Uh, dan zou dat inderdaad apart zijn. Maar in Frankrijk wordt ook gedacht over een vermogensbelasting. In Duitsland wordt daar ook over gedacht. Maar wat misschien nog veel interessanter is... in uh, Engeland en de Verenigde Staten... Uh, zijn de vermogensbelastingen, de heffingen op vermogen... Zijn ongeveer twee keer zo hoog als in Nederland. En het totaal aan heffingen op vermogen en op vermogenswinst... Ja. dat totaal is ongeveer anderhalf, 2 procentpunten punten hoger dan in Nederland. En dus de gedachte dat uh, belastingen in Nederland hoog zijn... en dat ja. hoor je af en toe wel eens, ja. is half waar, half onwaar... Maar het gaat om de belasting op inkomen, ja, ja. die is niet laag. Die is misschien zelfs relatief veel hoog in een internationaal perspectief. Ja, ja. Maar de belasting op vermogen, die is buitengewoon laag. Wat zou het opleveren, als we het, als we het naar een ja, dan niveau... Ja, Amerika... uitrekenen. Het gaat bijvoorbeeld om ja, iets van tussen de 600 en 1200 miljard aan privaat vermogen. Nou, als je dan anderhalf procent daarbovenop zou doen. Dus dat is nog steeds het milde niveau dat we in... Engeland of de Verenigde Staten zien... dan zou dat dus... een, nou ja, grof geschat een, een 10 à 20 miljard... Ja, hoef je al een kunnen stuk opleveren. Dan hoef je al niet meer te bezuinigen bijna. Dan zou de hele ombuikingsoperatie die uh, verschillende partijen voor zich zien... die zou daarmee gefinancierd kunnen worden. Als ik je zo hoor, denk ik... waarom hebben we het er niet op... Nou, Het is wel zo... maar misschien heb je dat ook wel gezien... waar heb ik het? Maar al mijn papieren... dat uh, hier... Volgens mij heeft Roemer, Emiel Roemer, SP-leider... durven spreken over het verschil tussen arm en rijk. 10% rijksten hebben er zo 30 miljard bij gekregen. 10% armsten zijn 10 miljard armer geworden. En toen is hij door de Telegraaf aangepakt. Heb je dat gezien? Hij heeft ongelijk. En dat heeft de NRC gecheckt. En die kwamen toen op half waar, onwaar. Wat is het? Heeft hij gelijk of niet? Zoals ik het gezien heb, ging het wel degelijk over vermogen. Precies. Bovendien, als je spreekt over rijk en arm, dan heb je het over vermogen. Daar had Roemer het ook echt uitdrukkelijk over, over vermogen. Dan zou dat uh, een onjuiste constatering zijn dat het uh, onwaar was, wat hij zei. Dus het is gewoon waar, wat Roemer zei. Dat denk ik wel. Ja. De Telegraaf zei, je, je jokt, maar eigenlijk moet je dan constateren, de Telegraaf jokt. Ik heb het niet gelezen in het telegraaf, ik durf het niet te zeggen... maar ik denk dat wat uh, hier gezegd is, dat dat wel degelijk waar was. Ja, want, want, want telegraaf, ik heb het nog eens nagelezen, zegt dan... nee, je moet dat vermogen niet pakken, je moet het inkomen pakken. Mm -hmm. En dan is het, dan is het helemaal ja. niet waar. Ja, en dat is dus een ontsnappingsroute. Ja, dat is een, uh, dat is een probleem dat steeds als het gaat over ongelijkheid... wordt alleen naar inkomen gekeken en nooit naar vermogen... Dat is jammer, want vermogen is minstens zo interessant en relevant, ook voor de voorspoed van Nederland. En we moeten met elkaar moeten we bepalen waar zetten we onze uh, middelen op in. Ja. Zetten we die in op een economie die uh, een korte termijn uh, winst uh, oplevert, of op een economie die duurzaam is en op de lange termijn winstgevend uh, is, zetten we in op een economie die uh, welvaart uh, genereert? Of zetten we in op een economie die welzijn genereert? Ja, dat zijn allemaal hele wezenlijke vragen... die je eigenlijk niet uh, uh, zou moeten overlaten aan de keuzes... die een paar mensen maken die dit vermogen in handen hebben... en de mogelijkheden hebben het te investeren. Klinkt als muziek in mijn oren. De GroenLinks die zegt in haar verkiezingsprogramma dat in landen met minder inkomensongelijkheid mensen over het algemeen gezonder zijn dan in landen met meer inkomensongelijkheid. Hoe rijker het land, hoe gezonder de mensen. Ja, dat vonden wij een opmerkelijke uitspraak. We wisten niet of daar een verband tussen bestond. Dat hebben we uitgezocht. Gelukkig zijn daar er heel erg veel onderzoeken naar gedaan, bleek. Het belangrijkste onderzoek uit 2009 is van de wetenschappers Richard Wilkinson en Kate Pickett. En die wees heel uh, evident uit dat daar een, een verband tussen staat. Uh, dus uh, de bewering is absoluut waar. Goed, dat was nog een quote uit RTL kiest. Met Rob Wijnberg die weer een andere quote um, checkte. Het is ook een, een, een nationale sport geworden om de uitspraken te, te, um, te controleren die politici doen. Maar ik miste, omdat hier de geluids. Uh, er is iets technisch mis. Dus ik hoorde het. Eerste deel van het bericht niet. Ik mis uh, een hoop. Dus ik stel voor. Heb jij het gehoord? Nee, niet nee, helemaal. Precies, jij hebt het ook niet gehoord. Nee. Dus jij kan niet helemaal niet reageren op deze, deze quote. Misschien luisteraars wel. Ik zei. Klinkt als muziek in mijn oren. Zullen we dat dan maar doen? <laughs> die zegt in haar verkiezingsprogramma dat in landen met minder... De muziek van Scott McKenzie. Um, dan was even mee naar San Francisco. Dat is de muziek van mijn gast Bas van Bavel, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, Economische en Sociale Geschiedenis. Maar wij gaan eerst even naar, als het goed is, naar New York. Want daar zit de tweede set... Um, van de finale tussen Murray en Djokovic in een beslissende fase, Marcella Mesker? Ja, dat klopt. Het is uh, net als die eerste set weer ontzettend spannend. Eerste set met 7-6 uh, naar Murray. 12-10 was die tiebreak. Tweede set leek uh, Murray aanvankelijk op een makkelijke set uit te lopen. 4-0 stond hij voor, een dubbele break. Maar verslapte toen even zijn concentratie. Liet Djokovic uh, terugkomen tot 4-2. En ineens voelde Servië, de nummer 2 van de wereld, vijfvoudig kampioen uh, bij de Grand Slams. Voelde weer zijn kansen stijgen. En nu staat het 5-5. En 40-15 op de service van Murray. Dus wie weet komt er een tweede tiebreak aan. Het is uh, al bijna 2,5 uur aan de gang. We zitten pas aan het eind van de tweede set. Het gaat dus om drie gewonnen sets. Murray heeft de eerste set, maar heeft kansen laten liggen in de tweede. Voorlopig gelijk op 5-5 in de tweede set. Dankjewel. Marcella Meske komt nog uh, terug. Wordt vervolgd natuurlijk. Um, Scott McKenzie. Waarom heb je dat meegenomen? Ja. ja niet dat ik het erg <laughs> vind. Nou, het liedje is optimistisch. Tenminste, voor mij staat het voor optimisme. En uit een tijd um, van verandering... Uh, waarin veel mensen ook idealen hadden... ideeën over hoe de wereld beter zou kunnen worden... Um, nou, dat mis ik nu wel een, een klein beetje. Je zegt voortdurend bij belangrijke dingen een klein beetje. Ja. <laughs> dat, nou is, ja. dat vind ik nou weer niet bij, dat idealisme van de jaren... Maar je het over hebt uh, pas, Ja, dit he? was 1967. Ja, um, net geen 66. Dat ik was zeg jammer. dat erbij, omdat ik weet dat ja, zo kan het niet. Misschien uh, um, was er toen ook een zekere mate van na naïviteit. Uh, het is ook niet allemaal zo uitgepakt zoals de mensen toen wilden. Um, maar tegelijkertijd, um, uh, grotere idealen... en ook het ontwikkelen van ideeën over ja, hoe we het anders of beter zouden kunnen doen... Dat is denk ik wel iets waar we op dit moment behoefte aan hebben. Hoe, hoe hebben wij de omslag kunnen maken in wat is het, een paar decennia... van de idealen van die jaren... naar het cynische realisme van de, de, de ideologie waar we nu mee leven? Het neoliberale kapitalisme. Ja, dat is misschien iets te sterk. Nee, verdrukt. het is niet te sterk. Het is ook niet een klein beetje te sterk. Het is gewoon zoals het is. Het lijkt me toch te sterk. Die wetenschappers. <laughs> oh, moeilijke categorie, hoor. Spreken zich nooit echt uit. Altijd die nuance. Verschrikkelijk. Ja, nou ja die is er ook vaak wel. Alleen, <laughs> uh, over het geheel gezien... is dit wel, is dit wel juist. Ja. En hoe komt dat dan? Wat is er gebeurd? Wat is er hoe misgegaan? Komt dat? Ja, dat is nog steeds wel een van de grote vraagstukken... die we moeten beantwoorden. Uh, teleurstelling, misschien voor een deel. Uh, ook wel ja, de schrik van crisis of angst van werkeloosheid, de stagnerende economische groei, het aanvankelijke succes van het neoliberale programma, of in ieder geval het schijnbare, schijnbare succes van Thatcher in Engeland, Reagan in de Verenigde Staten. Bepaalde neoliberale ideeën appelleren ook heel erg aan allerlei gevoelens op een positieve manier. Um, en je moet er ook geen zwart-wit verhaal van nee. uh, maken. Alleen, waar wel een probleem zit, denk ik... is dat we niet in staat zijn om goed te beoordelen... wat wel werkt aan dit project of programma... Uh, waar Nederland zich in ieder geval in heeft uh, begeven. Ja. En wat er niet aan werkt... Want, want zullen we dan toespitsen op jouw tweede grote uh, onderwerp eigenlijk. Dat je in ieder geval, ik weet niet of de derde halen, want het is iets over half één. U luistert naar Casaluna op Radio 1. In gesprek met Pas uh, van Bavel, nog leraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Groei. Mm -hmm. Dat is een manier om te meten en dingen te beoordelen. Ja. En uh, dan een oordeel te vellen of het goed gaat of niet goed gaat. Maar hier is wel een. Probleem inderdaad met het concept van uh, groei zoals dat uh, op dit moment want, wordt gebruikt. Want nogmaals, terugkeren naar de debatten en de verkiezingen van uh, woensdag. Waar je eigenlijk een soort stemadvies voor komt uitbrengen. Zo van als dit een belangrijke kwestie is. Zo? Kritische... Nou, <laughs> zo zie ik het graag ja. Ik weet wel dat je het niet wilt, maar wij wel. En de mensen thuis hebben dat ook heel hard nodig. Uh, het gaat in die politieke debatten en bij alle die politieke Politieke partij, om groei. We moeten allemaal, iedereen vindt dat we moeten groeien. Mm -hmm. Jij zegt van niet. Groei is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen, wat voor groei is het? Er wordt dan gesproken over economische groei. Die economische groei die wordt gedefinieerd als... bruto binnenlands product per hoofd. De stijging van bruto binnenlands ja. product per hoofd. En het bruto binnenlands product dat zijn alle... ...geproduceerde goederen en diensten in een land. Ja. Dat deel je door het aantal mensen en als dat toeneemt heb je economische krijg je, groei. Ja, krijg je een getal. Nou, dat is hartstikke ja. mooi, klinkt ook heel objectief... ...en dan lijkt het alsof je een hele mooie graadmeter hebt voor succes of falen. Nou, wat je ook zag is dat politieke partijen die, laten, die onderwerpen zich allemaal aan de knoet van het CPB... ...die laten hun programma's doorrekenen, komt ja. eruit goed voor economische groei, dan is het goed... Slecht voor economische groei, dan is het ja, slecht. Want het is dus het enige criterium zo'n beetje geworden... waar, ja, waar, waar, waar ze zichzelf sterk, van ophangen. Maar, nee, maar... Dat is een heel belangrijk criterium ja. dat overwegend wordt gebruikt. En een dominant criterium. En dat waarom wil jij dat relativeren dan? Nou, omdat dit cijfer zegt eigenlijk niet heel veel. En wat nog erger is, het zegt eigenlijk niet wat we echt willen weten. Uiteindelijk gaat het om welzijn, levenskwaliteit... Hè, van zoveel mogelijk mensen. Ja, want dan gaat het pas echt goed. Dat is wat je, wat je wil, wat je echt wil. En wat dit cijfer, dit economische groeicijfer, meet, dat is een gemiddelde. Van, van de geldelijke waarde van alle geproduceerde goederen en diensten. Maar dat kan betekenen dat er goederen en diensten bij zitten. die of zelf, of waarvan de productie onwenselijk is. Ja. En die hebben toch een positief effect op. Ja. Dit cijfer, Een heel vuil cijfer eigenlijk. Eigenlijk wel, het is een vervuild cijfer in veel opzichten. Um, en je kunt denken aan uh, vervuilende activiteiten. Zoals? Um, nou, als je een bos hebt en je kapt het... dan levert het kappen, dat levert economische ja. groei op. Of je vervuilt, je ruimt het daarna ook nog eens op. Dat levert weer meer economische groei op. Terwijl het voor iedereen duidelijk is dat het geen... Bijdragen is op de langere termijn. Op de korte termijn uh, stuurt het, het groeicijfer ja. omhoog. En in andere termen, je kunt de groei stimuleren... maar dan is het ecologisch misschien wel heel ongunstig. zou heel goed kunnen, ja. Ik denk dat dat nu in belangrijke mate ook gebeurt. Ja. Ander voorbeeld, um, als het gaat om de vraag... Um, uh, jonge kinderen van tussen de 0 en de 4 jaar... je kunt er als ouders voor kiezen... dat een van de ouders thuis voor de kinderen zorgt. Maar dat is een gratis dienst... Uh, die niet wordt berekend. Uh, je kunt er ook voor kiezen om je kinderen op een crash... door een betaalde kracht te laten verzorgen. Dan heeft ja. dat een positief effect op het economisch groeicijfer. Nou, ik vul geen oordeel over of het een beter is dan het ander. Maar duidelijk is dat in ieder geval het ene... Het ene is intrinsiek niet beter dan het andere... maar het heeft wel een positief effect op economische en groei. Als je dus niet het, dat BBP, dat Bruto product wil hanteren als, als meetinstrument... zijn er dan wel alternatieven om, om te weten of het goed gaat met ons land? Ja. Die zijn niet zo goed ontwikkeld als dit cijfer... en niet zo goed onderzocht als dit cijfer. Maar je ziet wel, met name in de wetenschap, de wil om andere indicatoren te ontwikkelen. En je ziet ook wel bij organisaties zoals de Verenigde Naties... de wil om die andere indicatoren te gebruiken. Ja. En er is de Human Development Index. Wat is dat? Waarin ook onderwijs en gezondheid ja. wordt meegewogen. Nou, dat is al een enorme stap vooruit. Maar eigenlijk zouden we als samenleving en wetenschap... veel meer energie moeten steken... in het verder doorontwikkelen van die andere indicatoren. Zodat die echt als een volwassen alternatief... Voor bruto, bruto binnenlands product behoofd kunnen worden dan, ingezet. Anders gezegd, als je dus. Het kan het betekenen dat je, dat je bruto binnenlands product minder stijgt. Dus dat je groei afneemt. Ja. Of niet meer stijgt. Maar, maar zelfs de levenskwaliteit afneemt, beter wordt. Precies. En dat zit er ja, dan? In, in, in on, beter onderwijs, ja. uh, uh, meer, ge, dat we gelukkiger zijn, dat we gezo dat gezonder ja. zijn. Dat soort dingen. Nou, bijvoorbeeld vrije tijd. uiterst belangrijk. Voor levenskwaliteit. Ja maar ja, wordt niet meegebogen in uh, dit economische groeicef. Sterker nog, als mensen vrije tijd opofferen... om harder meer te gaan werken, meer uren te gaan we werken... dan heeft dat een positief effect op de economische groei. Ja. Maar waarschijnlijk niet op de levenskwaliteit. En zo kun je allerlei voorbeelden geven. Vrijwilligerswerk is ook een mooi voorbeeld. En vrijwilligerswerk is gratis. Wij beschouwen het als iets heel moois en belangrijks. Maar als diegene stopt met vrijwilligerswerk... En in plaats van een betaald hè, meer uren gaat werken en een betaalde baan... heeft dat positief effect op economische groei. Maar dat, dat, dat, dat, daaronder, anders, je kan het dus ook anders formuleren... Eh, eh, houd je eigenlijk een pleidooi voor, eh, voor dat we op moeten houden... met die mantra van dat we moeten groeien. In deze termen van eh, BBP. Zo dat gedefinieerd. Je... Ja, zeker. Natuurlijk. Maar ja. dat, dat betekent eigenlijk dat je dus... En dat is dan toch de dominantie van het neo liberale kapitalisme, van de marktwerking, die vindt die stelt dat wij moeten groeien. Nou, Jij nee. zegt, nee, dat moet je nee. niet willen. Nee, ik denk niet dat het daarin zit. Uh, ik merk bij jou een uh, zekere preoccupatie met het... Uh... Een beetje? <laughs> Nee, maar, maar, het... Dat zijn, maar dat is namelijk een kwestie nee, de... waarvan, je kunt ja. zeggen, wij leven, en da dat geloof ik namelijk wel. We maar dit is niet juist als je kijkt naar China of je kijkt naar andere... Uh, he, vroeger de, de, de Oostbloklanden. Die zouden net zo geïnteresseerd zijn in bruto binnenlands product per hoofd. Dus gewoon algemeen is dit een, ja, een standaard uitdrukking voor succes en okay. falen. Economisch succes en falen. Okay. Dus dat is niet het geval, denk ik. Uh, ik zou ook niet zeggen dat uh, andere economieën per se meer duurzaam zijn uh, dan de onze. Uh, dat zou echt onzinnig zijn om te beweren. Dus wat we nodig hebben, dat is een veel bredere en meer omvattende verandering... die allerlei economieën meeneemt in dit veranderingsproces. En dat kan, maar ik gaf net al het voorbeeld van de Verenigde Naties... die lopen daarin misschien verder voorop dan onze nationale regering... in het hanteren van die alternatieve ja, indicatoren. Want er hoort dan dus ook een ander wereldbeeld bij. Er hoort wel een ander wereldbeeld bij, inderdaad. Maar waarin, dat, is dan en toch... dat is waarschijnlijk wat je bedoelt. Ja. En dat, dat lijkt me wel duidelijk. En daar zullen denk ik ook heel veel nou ja, economisch sociale wetenschappers... zich in kunnen vinden. Die voelen allemaal wel aan dat dit niet klopt. Dit? En wat bedoel je dan met dat dit niet klopt? Dat deze ja, monomane manier... van het najagen van een economisch groeicijfer... op de lange termijn niet houdbaar is. En ook dat het geen werkelijke inzicht geeft in de ontwikkeling van levenskwaliteit. En er zijn wel steeds meer mensen, ook in de economie... die daar zo over denken en die openstaan voor een andere benadering. Ja, maar dat is dat nog niet tot de politiek doorgedrongen? Of is er één politieke partij waar je deze gedachte vindt? Ik heb de indruk dat dat, dat, dat de partij voor de dieren is namelijk. Misschien. Klopt dat? Uh, zou kunnen. Maar dan is deze gedachte in ieder geval niet breed... Uh, gedeeld nee. binnen de politiek. Dat is duidelijk. Ik geloof ook dat de politiek achterloopt bij uh, de wetenschap... in dit opzicht. Ja. Uh, dat in de wetenschap er veel meer kanttekeningen bij... zulke cijfers worden geplaatst... dan in de politiek gebeurt. Het verbaast me ook wel dat alle politieke partijen... zich eigenlijk kritiekloos hier aan onderwerpen. Aan deze exercitie. En uh, ja, niet dezelfde na nadruk... vestigen op deze andere ja. aspecten. En de wetenschap ondertussen... er wordt ook op bezuinigd. Ja. De, de, de hoogleraar in Amsterdam, uh, een van beide universiteiten... hebben al geprotesteerd, zijn al, ja. aan de vuur, die zijn al in, in protest gekomen. Ze zijn weggebleven bij de opening van het academisch jaar. Als een soort gebaar. En dat, voor een deel gaat het over de bezuinigingen die de wetenschap in de universiteit treft en de manier waarop dat gebeurt. Die, die wetenschap, die... Um, dat hebben we het vorige week toevallig trouwens ook al over gehad die steeds meer ten dienste moet komen te staan... van diezelfde economie, om die groei mogelijk te maken. Ja, is dat zo? Ja. Er zijn topsectoren aangewezen. Ja. Negen topsectoren in de economie door uh, minister Verhagen. En uh, een substantieel uh, deel van het onderzoeksgeld... moet daar naartoe, in plaats van dat die wetenschap... haar, ja, haar eigen zuivere onderzoeken, onafhankelijk ja. doet. Tegelijkertijd krijgen wij... Bijvoorbeeld in Utrecht bij de universiteit steeds men de ruimte om in een proces van profilering, hè, waarbij de universiteit een aantal speerpunten kiest, zoals deze, de instituties van de open samenleving, om de brug te staan tussen wetenschap en samenleving. Hmm. En dat is een expliciete opgave. En daarin worden we ook gesteund door het uh, college van bestuur, door de faculteitsbesturen om dit te doen. Dus ik ben daar eigenlijk veel optimistischer ja? over. En in het proces kunnen we met name ook kunnen we proberen aan te sluiten bij de topsectoren. Juist om dit soort onderzoek... Um, uh, beter te financieren en beter mogelijk te maken. Dus denk ik denk, het is een, juist een mogelijkheid die ons geboden wordt om dit te doen. Om nou eens juist de tegengeluid te laten horen. Of... Ja, dat denk ik wel. Um, zolang het, want dat is onderaan de streep het enige waar het om gaat... van wetenschappelijke topkwaliteit ja. is. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het moet wetenschappelijk, moet het zuiver en verantwoord uh, zijn. Maar dat de wetenschappers zich bij hun onderzoek, bij, bij het stellen van de vragen laten leiden door de maatschappelijke uitdagingen. En dat gebeurt in toenemende mate. Dat is een hele goede ontwikkeling. Uh, het antwoord dat zij geven moet wetenschappelijk zuiver zijn. Scherp, wetenschappelijk verantwoord. Maar dat staat los van die bredere ja. beweging... waarin je ziet dat universiteiten zich steeds meer op de maatschappij... en maatschappelijke vragen oriënteren. Uh, dan hebben wij, onze luisteraars beloofd dat ze een stemadvies krijgen. Ik heb het natuurlijk al een beetje geprobeerd... Maar dat was niet helemaal gelukt. Ja, daar ben je dan weer heel absoluut in. Dat het helemaal niet gelukt is. Gelukkig. Um, weet jij wat je moet stemmen? Uh, ja, dat weet ik wel. Ja. Maar uiteindelijk... Hè, want ik ben hier uitgenodigd ja. als wetenschapper. Ja. Um, wat ik zie als mijn, mijn opgave is om bepaalde dingen inzichtelijk te maken... Um, gegevens aan te reiken, mogelijkheden aan te reiken... ook dingen te analyseren. Maar de afweging, of je de ene oplossing voor een probleem ja. kiest of de ander... dat is een, ja, een individuele politieke afweging. Ja. Maar als je maar weet welk wereldbeeld eraan en welke ideologie eraan te grondslag ligt. Dat en... zou heel goed zijn, ja. ja. Goed, jij gaat dus niet zeggen um, wat we moeten stemmen. Als Inderdaad, het, uh... ja. Nou ja, we hebben wat, uh, hier en daar wat uh, voorschotjes genomen. Um, ik dank je hartelijk, Pas van Bouwel. Ik ga. Voor je heldere toelichtingen en veel succes, alle goed. Na het hoorspel zometeen praat ik met u door over uh, bijvoorbeeld wat vermogen voor u betekent. Heeft u vermogen, heeft u het niet? En wat betekent dat dan? En vindt u dat, het, dat de belasting erop zou uh, mo verhoogd moeten worden? Nou, een paar van die onderwerpen, bel 0800 1121. Tot zometeen. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 3, aflevering 71, 1974. Ah! Dag, Freek. Mm -hmm. Jij was er vrijdag niet. Daar had ik een goed e excuus voor. Wel, maar ik wil straks vertellen hoe het gegaan is. Wil jij daarbij zijn? Waar gaat het over... Opnieuw over de eis van Pieters om een Brabander in de redactie op te nemen en nu ook over een nieuw plan om de musea en een aantal verenigingen bij het tijdschrift te betrekken. Ja, moet toch wel ontzettend pest hebben aan Brabanders dat je daar zo'n punt van maakt. Ik heb niet de pest aan Brabanders. Lijkt mij zo. Ik vind alleen het feit dat iemand een Brabander is. Geen reden om hem in de redactie op te nemen. Je benoemt iemand tot redacteur omdat hij in de commissie zit... of omdat hij zoveel in ons tijdschrift schrijft... dat hij er niet buiten is weg te denken. Zo'n man is er niet in Noord-Brabant. Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik vind het nogal formalistisch. Formalistisch? Ja, maar het is altijd zo bij jou dat je er niks tegen in kunt brengen. En later blijkt dan vaak dat het allemaal bluf was. Goed. Half elf ik moet er nog even over denken. Doe dat. <laughs> Rechts, Sam. Dag Joost, is jij er niet? Nee, inderdaad. Komt hij nog? Oh, dat zou ik echt niet weten. Als hij komt, zeg hem dan dat we om half elf in mijn kamer vergaderen. Komt in orde. Muziek. <middels> Ah, Gerrit. Die beesten poepen bij het leven. Ik zie het. Maak je nog een aquarium? Nee, dat wordt een terrarium. Ik heb thuis wat slangen en daar wil ik een stelletje van hier brengen. Giftig, hè? Als je weet hoe je ze moet aanpakken, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Ik heb zelfs wel eens een wurgslang gehad. Een python van twee meter, die ging ik zo om mijn hals. Alleen met kleine kinderen kan dat soms wat link zijn. Dat leek me ook. Ik kwam eigenlijk voor iets anders. Heb jij de gegevens voor het jaarverslag al bij elkaar gezocht? Wat zijn dat precies? De gegevens van de tellingkaarten? Nee, nee daar ben ik eigenlijk nog niet aan toegekomen. In het jaarverslag publiceren we altijd hoeveel exemplaren van elke vragenlijst in het afgelopen jaar zijn binnengekomen. Heeft me van Moederman dat niet verteld? Nee, daar heeft ze niks over gezegd. Zijn dat de lijsten die dit jaar zijn binnengekomen? Je moet die lijsten coderen en dan aftekenen op de tellingkaarten. Eenmaal op codenummer en eenmaal op de naam van de correspondent. In twee systemen dus, een rood en een wit. En voor de lijsten van volkstaal een groen en een wit. Ja, daar ben ik al wel mee begonnen, maar ik moet het alleen nog even afmaken. Hoe lang duurt dat? Oh, een paar dagen. Een paar dagen... Nou, tel dan eerst even hoeveel exemplaren je van elke lijst hebt binnengekregen. Geef me die aantallen vast. Dan kan ik in ieder geval mijn jaarverslag afsluiten. En laat het me weten als je hulp nodig hebt. Dan vraag ik Joop of Manda om je te helpen. Ik moet je mijn verontschuldigingen maken voor die opmerking van daarstraks. Die kwam veel harder aan dan de bedoeling was. Nou, nee. Als je dat vindt, moet je dat toch zeggen. Maar ik vind ik niet. Ik wist alleen iets wat ik op moest zeggen. Ik geef niet waar op sloeg. Het sloeg nergens is... op. Het sloeg natuurlijk wel ergens op. Ik kon alleen geen voorbeelden te binnenhalen. Die waren er ook niet. We moeten er straks nog even over praten. Over die uh, opmerking? <laughs> nee, over die Brabanden. Oh. Toen, Toen er toch Jan, Jan kwam, kwam varen te al triomfant na 700 jaren in de Eeuw Vlaand. De vergadering van vrijdag. Pieters kwam met een memorandum waarin hij voorstelde: één, om de top van ons tijdschrift te versterken door het aanstellen van regionale redacteuren. Het voorstel, dus, dat hij in Middelburg had ingetrokken. Hij had Marsman al benaderd voor Noord-Brabant en Marsman wil dat wel doen. En twee, om de basis te verbreden door ons tijdschrift... behalve van de Vlaamse Vereniging voor Volkscultuur en van ons... ook tot officieel orgaan te maken van de beide musea... en in principe van alle verenigingen op het terrein van de Volkscultuur... in Vlaanderen, Nederland en andere Nederlands gebieden. De achterliggende bedoeling is duidelijk... Als die voorstellen zouden worden aangenomen... dan zouden wij in de redactie en de redactieraat de minderheid worden... en dan kan Pieters ongehinderd zijn redactiebeleid doorvoeren. Mag ik je even onderbreken? Natuurlijk. Hoe weet je dat dat de bedoeling van professor Pieters is? Dat is duidelijk. Heb je daar dan bewijzen voor? Voor zulke bedoelingen heb je nooit bewijzen. Dan maak ik er toch wel bezwaar tegen dat je ze aanvoert als argument. Ik ben dat met Bart eens. Voor je zulke beweringen doet, moet je eerst bewijzen hebben. Goed, dan is dat niet de bedoeling van Pieters. Dat zeg ik niet. Je legt me woorden in de mond die ik niet gezegd heb. Dan laat ik in het midden wat de bedoeling is. Waar het mij om gaat, is dat ik vind dat je... A. Geen mensen in de redactie moet opnemen... omdat ze Brabander of Limburger of god weet wat zijn. En B. Dat je je tijdschrift niet moet maken... tot het officieel orgaan van verenigingen of instellingen... die een volkomen andere doelstelling hebben. Wat vonden de andere redactieraadleden daarvan? Wiegel was ervoor. Buitrussetema en Katje Kater werden tegen. En daaruit is er nog een hooglopende woordenwisseling... tussen Buitrussetema en Pieters voortgekomen. En meneer Beerta? Meneer Beerta heeft geprobeerd om de tegenstellingen te verzoenen. Zoals meneer Beerta altijd doet. Meneer Beerta is een pacifist. Ik zou het toch wel graag van meneer Beerta zelf horen... Anton, zou jij je standpunt willen toelichten? Welk standpunt? Je standpunt tegenover de voorstellen van Pieters. Ik vind dat we Pieters enigszins tegemoet moeten komen... en Marsman in de redactie opnemen. En wat vindt u dan van het voorstel van Pieters... om regionale redacteuren te benoemen? Dat vind ik een idioot voorstel. En toch wilt u Morsman in de redactie opnemen. Maar niet omdat hij een Brabander is... maar omdat ik grote waardering heb voor Morsman als man van de wetenschap. En dat vind jij niet? Nee. En meneer Beerta vond dat tot voor kort ook niet. Morsman is een regionalist voor wie alleen Brabant telt... en dat vind ik geen uitgangspunt. Bovendien heb ik niet de minste behoefte om Pieters tegemoet te komen... Voor Pieters is ons tijdschrift een platform... voor de versterking van het regionale bewustzijn. Al zijn voorstellen gaan in die richting. Voor ons is het dat niet. Wat is het dan voor ons, volgens jou? De van dat soort mythen. Ik vind dat nogal uh, negatief. Ja, dat is negatief, maar dat lijkt me tegenover mensen als Pieters wel nuttig. Is het niet gewoon omdat je de, de, de, de pest hebt aan, aan, aan Pieters? Dat is een oud misverstand. Ik heb niet de pest aan Pieters maar ik ben het volstrekt met hem oneens. En ik wil niet langer de verantwoordelijkheid voor dit tijdschrift dragen. Toen we weggingen, heeft hij ons de drukproeven van het vierde nummer meegegeven... zonder voorafgaand overleg, zoals was afgesproken. Daarin staan zes artikelen die ik zonder meer geweigerd zou hebben. Zes van de acht. En in de hele jaargang zijn dat er veertien van de zeventien. Ik wil daar niet langer bij zijn... En waarom wil meneer Beerta dat dan wel? Omdat ik vind dat we na zoveel jaar... de banden met de Belgen om zo'n kleinigheid niet mogen verbreken. Ik vind het geen kleinigheid. Bovendien is Pieters gedreigd dat hij met ons zal breken... als we zijn voorstellen niet aannemen. Ik houd de eer liever aan mezelf. Ik kan meneer Beerta daar toch wel in volgen. Ik ben bang dat de commissie van ons eist... als we de banden verbreken, dat we er iets tegenover stellen. Dat zal ze zeker doen. De commissie kan dit niet over haar kant laten gaan. Dat interesseert me niet. Wat wou jij dan doen? Ik zal de commissie schrijven dat ik na wat er is voorgevallen uit het tijdschrift stap. Dat mag je niet doen! Tuurlijk mag ik dat doen. Waarom zou ik dat niet mogen doen? Omdat de commissie daar nooit in zal toestemmen. En bovendien kan dat consequenties hebben voor ons. Ik zal hen schrijven dat de heren Matser en Asjes allebei, of een van beiden, met liefde mijn plaats zullen innemen. Dat, dat heb ik niet gezegd. Nee, daarmee schuif je de verantwoordelijkheid op ons. De verantwoordelijkheid voor het redactiebeleid... berust bij het hoofd van de afdeling. Maar Maarten mag toch zeker zelf wel beslissen wat hij doet? Het ligt voor de hand dat Freek of Bart dan ook hoofd van de afdeling worden. Daar heb ik ja. niet de minste moeite mee. <laughs> Daar zullen wij dan toch eerst over geraadpleegd moeten worden? Je praat onverantwoordelijk. Ik ben als hoofd van de afdeling verantwoordelijk voor het beleid. Het beleid dat Pieters voorstaat, staat haaks op het mijne. Ik wil niet langer de verantwoordelijkheid dragen voor een tijdschrift... waarvan de inhoud door Pieters wordt bepaald. Dat ga ik de commissie schrijven. En wat ze dan doen, zullen we wel zien. GELUIDEN. Linksterrorisme. Uh, wat is dat? De Toepamaros. Neus. Oh, ja. Wat is de neus waar je met voetballen een trap tegenaan hebt gekregen? Ja. Ik... Maar nu... De bel... De, de bel! <lacht> <laughs> <tuss> misschien moet vader een plas. Nee, ik moet geen plas. Zou ook het ronduit zeg. Ik wil mijn. Dan moet je je. Onders. Ondersteken. Nee, ik. Moet. Mijn. Onder. Kleren, want ik wil eruit. Je kunt er niet uit, want je kan niet op je benen staan. Niks mee te maken. Ik wil eruit. Meneer Koning, de Tja, 60. Ik wil mijn kleren. Ik wil eruit. Oh. Daar gaat ze weer. Onmachtig ben je. Ik kan er niks aan doen, maar je bent een idioot. Ja, dat wist ik. Ik heb op een vergadering Schulte Nordholt ontmoet. Die komt ook uit Zwolle. Ja. En beweerde dat een van jouw ooms vroeger op een groot paard door Zwolle reed. Is dat zo? Ja, dat was hij zelf. Opscheppen. Opschepper. Weet je wat zeggen? Ja natuurlijk. Een groot paard. <laughs> stop, stop, stop. Grootheid van zit. Gewoon grootheid van ze. Wat doen we nou? Op een paard. Neitje. <tied> Yeah. <laughs>